In een aantal politieregio's werd in het verleden al op die manier gewerkt... en volgens de minister met succes. Alleen ontbreekt nu een wettelijke basis voor de werkwijze. Opstelten wil dat de kentekengegevens vier weken bewaard blijven. De Nationale Recherche heeft van twee escortbureaus de website afgesloten. De escortbureaus worden verdacht van mensenhandel. De actie is uitgevoerd in opdracht van het Openbaar Ministerie. Bezoekers van de twee websites krijgen te lezen... dat het escortbureau in verband wordt gebracht met mensenhandel en dat de website offline is gehaald. De Australische stad Brisbane houdt rekening met de zwaarste overstroming in 36 jaar. Door het stijgende water zijn voorsteden van Brisbane van de buitenwereld afgesloten. De Brisbane River, die door de stad slingert, dreigt buiten zijn oevers te treden. De hoofdstad van Queensland heeft 2 miljoen inwoners. Bewoners in het centrum van de stad worden geëvacueerd. De hoogwaterpiek wordt morgenavond verwacht.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 Nederland was vorig jaar meer in trek bij buitenlandse toeristen. Vergeleken met 2009 was er een stijging van 11 11 miljoen toeristen bezochten vorig jaar Nederland. Dat is bijna net zoveel als in het recordjaar 2007. Dat komt door het aantrekken van de economie... en door betere vliegverbindingen met Nederland... zegt het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen. Bovendien heeft de toeristenbranche hard gewerkt. Denkt u aan campagnes met luchtvaartmaatschappijen, overheden, steden in de voor Nederland relevante herkomstlanden... en in plaats van campagnes te voeren op imago... is het accent het afgelopen jaar heel erg gericht geweest... op het realiseren van concrete boekingen en bezoekersaantallen. Voetballer Ronaldinho keert terug naar zijn vaderland Brazilië. De club Flamengo in Rio de Janeiro... heeft de 30-jarige Ronaldinho gecontracteerd voor vier jaar. De voormalig beste speler van de wereld die tien jaar in Europa speelde... had bij AC Milan geen basisplaats meer...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 Vooral een lange file nog op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn. Daar staat tussen de afrit Lochem en Deventer 11 kilometer. Er is daar vanochtend vroeg een aanhanger van een vrachtwagen geschaard... waardoor er al een lange tijd twee rijstroken dicht zijn. Verkeer richting Apeldoorn kan daarom maar het beste omrijden... via Almelo en Zwolle over de A35 en de A28. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... staat tussen Bussum en Knopendiemen nog 9 kilometer... Verder is het nog druk in beide richtingen op de A4. Van Den Haag naar Amsterdam, 7 kilometer voorknopend de Nieuwemeer. De andere kant op richting Den Haag, 8 kilometer tussen Roelevarensveen en Zoete dijk Tot slot nog een lange file in het midden van het land op de A27. Van Gorkum naar Utrecht, tussen Lexmond en Houten, 11 kilometer.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 Sven Kokkelman. Het aantal opnames van tbs'ers in de isoleercel is gealveerd. En dat komt door de nieuwe anti-agressiemethode. Hoe voelt het om bevrijd te worden van demonen? Nou, zo. En ik voelde het als het ware omhoog komen. En, en het ging eruit. Ik had echt zoiets van, wauw, dit, uh, dit voelt alsof ik een heel ander, ander uh, mens word eigenlijk. Wanneer wordt computer een verslaving? De eerste Europese bijzonder hoogleraar mediaopvoeding heeft het antwoord straks en het ochtendhumeur van Diederik Ebbingen. 6 over 10, een vervolg van Caro. Goedemorgen, Nederland. Het Universitair Medisch Centrum Utrecht heeft een nieuwe methode ontwikkeld om agressieve uitbarstingen bij TBS'ers te voorkomen. Het aantal opnamen in de isoleercel wordt met deze methode gehalveerd verplegingswetenschapper Frans Flutert. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer Kokman. U heeft deze methode ontwikkeld en onderzocht. Hoe werkt die methode? Um, de methode is ontwikkeld uh, in een eerder onderzoek door Berno van Meijel. Wij hebben dat doorontwikkeld voor de forensische toepassing. Maar het werkt als volgt. Uh, wij trainen sociotherapeuten die met patiënten dagelijks werken... in het uh, uh, op een, uh, laten we zeggen, slimme, hele systematische wijze... met patiënten bespreken van het ontstaan van uh, signalen van risicogedrag... En uh, uh, wij gebruiken daarvoor signaleringsplannen... waarin we samen met patiënten deze signalen beschrijven... en wij patiënten leren om deze signalen te herkennen. Ja, dat klinkt nog tamelijk abstract. Even concreter, u krijgt een patiënt over de vloer... Uh, die vertoont bepaald soort risicogedrag. Wat doet u dan? Wij krijgen uh, patiënten uh, die wij werkelijk uh, spreken. En wij, uh, het eigenlijk is de vraag aan de patiënt... patiënt, wat merk jij aan het kantenmoment, aan het begin... dat je zegt van, ja, maar nu gebeurt er iets met mij dat het niet goed gaat... En uh, dat wat je merkt, dat gaan we beschrijven in een plan... zodat je dat zelf kunt detecteren, zodat je dat zelf in de gaten kunt krijgen. En uh, dat is eigenlijk de, de, de kernvraag die wij patiënten stellen. Ja, het is ook wel een hele voor de hand liggende vraag, of niet? Nou, dat, dat, uh, op zich uh, is dat natuurlijk zo. In een forensische behandeling gaat het om het herkennen van risicogedrag. Aan de andere kant is het zo dat... Uh, uh, wij in een, uh, werken met patiënten die niet altijd goed inzicht hebben in hun gedrag. Die het ook niet goed uh, kunnen uh, duiden. Mm -hmm. En uh, de, de systematiek om dit te doen met patiënten die gedwongen opgenomen zijn. En die ook vaak niet al te gemotiveerd zijn voor behandelingen. Uh, dat vraagt toch wel een, een hele systematische aanpak. Ja, en wat voor een systematische aanpak dan precies? We hebben een protocol waarin wij beschrijven hoe de sociotherapeuten de gespreksvoering met patiënten opbouwen. En uh, dat is een prodigolk. Uh, U kunt zich voorstellen dat het een soort uh, navigatie, een soort tomtom -tom is. Die uh, de route aangeeft waar langs de gesprekken uh, opgebouwd worden. Dus wanneer bespreek je wat? Op welke wijze uh, bespreek je dit met patiënten? Hoe ga je om met patiënten die weigerachtig zijn? Hoe ga je om met patiënten die vijandig zijn? Uh, hoe, hoe bespreek je dergelijke uh, risicociale met angstige patiënten, met patiënten die misschien een beginnende psychose ontwikkelen? Ja. We hebben allerlei. Uh, um, allerlei soorten patiënten in de kliniek. Dus het vraagt om, om een hele methodische en systematische aanpak om bij de diversiteit van patiënten de goede route te vinden. Ja, het, het klinkt niet, uh, laten we zeggen, uh, als uh, een enorme ei van Columbus. Was er al niet zoiets? Er zijn diverse vormen van serieleringsplannen die worden toegepast in de algemene psychiatrie en ook wel in de forensische psychiatrie. Uh, voor de forensische psychiatrie, uh, in het bijzonder de TBS, was deze systematische vorm van signalering en deze wijze van gespreksopbouw en uh, benadering was nog niet eerder, uh, in ieder geval niet zo toegepast en nog niet eerder bestudeerd. Ja, nou zei ik net bij de inleiding op dit gesprek dat het aantal opnamen in de isoleercel met deze methode wordt gehalveerd. Is ja. het echt zo succesvol? Nou ja, um, als... Als wetenschapper moet ik ook wat bescheiden zijn. Binnen mijn onderzoek, en we hebben toch 30 maanden lang 168 patiënten heel intensief bestudeerd. Binnen mijn onderzoek, binnen een vermestdagkliniek, heeft dat inderdaad geleid tot ongeveer een halvering van het aantal separaties. Tegelijkertijd wordt nu vervolgonderzoek gedaan, zowel in Nederland als ook in het buitenland, om te kijken of deze methode en of deze resultaten, of die zo robuust zijn, dat ze ook in andere klinieken en in andere contexten zullen gelden. En wat denkt u? Nou, de eerste signalen zijn, zijn gunstig. Uh, we hebben een heel aardig project in uh, Noorwegen waarin we deze methode op een gelijke wijze toepassen bij uh, ongeveer dezelfde patiënten. En we zien dat uh, de toepasbaarheid uh, in ieder geval uh, heel goed is. Uh, en dat ook de toepasbaarheid uh, in de uh, overgang van de klinische naar de uh, fase. Uh, dat het uh, de eerste signalen zijn dat het uh, gunstig verloopt. Goed zo, dat zijn allemaal gunstige tekens dus. En ja. vanmiddag meer gunstige tekens, tenminste dat hoop ik voor u... want u gaat promoveren op dit onderzoek. Ja. En daar wens ik u succes bij. Ik dank u hartelijk. Ik dank u wel. Ja, dank u. Just Stone met love. Het schuim stond op zijn lip en stonk naar zwavel. Duivels en demonen zijn een tastbare werkelijkheid voor de exorcisten die ze uitdrijven. Sprak met een hele rare stem. Deze week in Goedemorgen Nederland, alsof hij rechtstreeks uit de hel kwam. Hocus pocus in de polder. In Putten, dames en heren, hebben ze last van wat je noemt occulte belasting. Hetty Veltjesgraaf had alles al geprobeerd. Huisarts, psycholoog, pastoraal werk. Maar niets hielp totdat ze naar het bevrijdingspastoraat ging. Sander Bartling sprak Hetty en haar bevrijder. Laat ik zo stellen, ik was gewoon niet gelukkig. Ik was heel onzeker, ik was bang voor anderen. Ik, ik, ik leefde voor mijn gevoel uh, in, uh, in een wereld die niet kon. Die niet die niet klopte. Ik kon nooit mezelf zijn. Ik wilde eigenlijk ook grip op mijn leven hebben en dat kreeg ik niet. En ja, Dat werd steeds erger. Dus ik leefde eigenlijk een beetje in een uh, dwangbuis, min of meer. En toen kwam die uh, persoon weer op mijn weg... waar ik uh, al wat vaker contact mee had gehad. En, en die zei tegen mij... joh, jullie uh, eigen predikanten, jullie gemeente... is ook met bevrijdingspastoraat bezig. Wil je dat gewoon niet eens een keer gaan, gaan proberen nu? Ze had het al meerdere keren gevraagd. En toen dacht ik van oké... Okay, maar hier staat natuurlijk helemaal geen zin in, hè? In eerste instantie, die jaren daarvoor, ik, ik, ik vond het echt verschrikkelijk. Ik dacht, ik dacht aan demonen en, en allemaal, ik zag allemaal rode horentjes. En, en ik dacht, ik ben niet bezeten. Maar uh, ik denk, hij is wel zo nuchter. En uh, als het niet, niet nodig is, zal hij het me ook niet laten doen. En dat is toen inderdaad, een paar weken later is dat gebeurd. Toen zijn we, we zijn een paar keer bij elkaar geweest... Maar de eerste keer is er eigenlijk het, uh, het meest gebeurd. Ja. Jenne Schebek uh, van het Bevrijdingspastoraat hier. Wat is het Bevrijdingspastoraat? Uh, ja, Bevrijdingspastoraat, dat is een vorm van pastoraat... Uh, dus waar je, in je met mensen uh, gaat praten en bidden... die bevrijd moeten worden van, van uh, boze geesten. Uh, veel mensen, ja, voor veel mensen zouden zeggen... boze geesten, moet dat nou in deze tijd... Uh, ja, dat hebben we een beetje weggedrukt. Uh, en veel mensen geloven daar niet meer in. Maar de laatste tijd blijkt toch steeds meer... dat mensen last hebben, geplaagd worden door de boze geesten. En uh, daar is eigenlijk maar één, één uh, oplossing uh, mee. Die, die, die, moet, die moeten... Uitgedreven worden, Uitgedreven Zoals Jezus dat in de tijd ook deed. In de Bijbel kun je lezen hoe Jezus boze geesten wegstuurde. En hij heeft ook zijn discipelen de opdracht gegeven om dat ook te doen. En dat, dat doen wij dus. Die sessie begon heel relaxed voor hun dan. Voor mij niet, want ik was heel gespannen. Ik was ook heel angstig, want ik was bang. Hè? Ik had natuurlijk wel verhalen gehoord. En ik was bang dat ik uh, mezelf niet meer in de hand had. Want die controle dat was voor mij natuurlijk heel belangrijk. En nou, we zijn gewoon begonnen met zingen. We zijn wat liederen gaan zingen. En, nou, er is gebeden. En ze gingen uit de Bijbel lezen. En, en ik, ik, ik kan je niet meer zeggen wat er gebeurde. Wat er gelezen werd. Maar op een gegeven moment werd ik zo angstig. En dan gaan we uh, de geesten aanspreken. En dan zeggen we bijvoorbeeld een geest van angst. En dan spreken we een geest van angst aan. En die, die sturen we weg in de naam van Jezus. Dan kan het gebeuren dat uh, de hulpvrager gewoon tegenover je zit... en niets merkt en niets voelt. En uh, dan houden we na een poosje op. Want dan weten we niet of, of, de, of het werkelijk om die geest ging. Dan proberen we een volgende geest en dan gaan we door. Ik weet dat ik het toen zo onder woorden bracht. Er, er zit iets heel zwaars in mijn buik en dat komt omhoog. En ik ben bang dat ik dan stik en dood ga. Want het, het, ik krijg het er heel benauwd van. Zij zeiden, laat het rustig komen. Laat het gewoon rustig komen. En ik voelde het als waar omhoog komen... En, en het ging eruit. En ik had echt zoiets van, wow, dit, dit, dit is heel apart. Ik, ik voel lijfelijk wat er gebeurt. Iets wat mij zo vast had al die jaren. Iets wat, wat me zo beklemde, dat, dat, dat, dat verdwijnt. En ik had echt zoiets van, wow, dit, uh, dit voelt alsof ik een heel ander, ander uh, mens word eigenlijk. Soms kunnen ze ook zeggen, ja, hij zit nu in mijn maag. En later, dan zegt hij, hij zit nu bij mijn keel. En dan nog later, en dan begint zo iemand ineens, uh, kijken, bijvoorbeeld, uh, moet ineens gaan hoesten. Terwijl hij helemaal niet verkouden is. Of moet ineens heel erg zuchten. Of heel erg geven. En dan, uh, en dan voelt de hulpvrager, die, die heeft ook wel in de gaten, hij is eruit. En dat vragen we dan ook. Is, is hij weg? Ja, hij is weg. Na afloop dan, dan bidden we ook uh, met de hulpvragen uh, en ook om vervulling met de heilige geest. Want het huis, het lichaam wordt voorgesteld in de Bijbel als een huis met allemaal kamers. En in die kamers, daar kunnen dus de krakers, hè, de, de, die zijn gekraakt door boze geesten. Nou, die, de krakers hebben we eruit gestuurd. Staat het huis leeg, uh, moet het wel gevuld worden, want anders kunnen ze weer terugkomen. Ja, kraakverbod. Kraakverbod, ja. Ja, ja dat is een hele aparte ervaring. Ik weet dat ik thuis kwam en dat mijn, mijn, mijn jongste zoon... die zei op een gegeven moment, mam, wat is er met je gebeurd? Je kijkt zo anders. Daar kwam het tot uitdrukking dat ik met een andere stem ging praten. En dat ik zei van, uh, ik, ik heb een verslag gekregen later... dus vandaar dat ik het weet, want ik weet zelf niet dat het gebeurd is. En dat ik zei van, ik, uh, ik ben de leugen en ik ben uh, de baas. Als ik er zo naar kijk en ik haal God eruit... dan zie ik iemand die wellicht leed aan depressieve klachten. Die een, een soort sessie heeft gehad. En dat had een enorme opluchting tot gevolg. Is er wat u betreft een mogelijkheid... dat het eerder met psychologische factoren te maken had... en helemaal niets met God? Nee, dat geloof ik niet. Ik heb, ik heb echt gevoeld dat, dat, dat er ook echt iets uit mij ging. Iets, iets wat, wat, wat er al die jaren gezeten heeft en wat alle therapieën, alle gesprekken, alles wat ik geprobeerd heb, heeft dat niet kunnen bereiken. Maar als ik kijk naar dat bevrijdingspastoraat, ben ik eigenlijk nooit meer depressief geweest. Zei het die Schraaf. Morgen in Harmelen drijven ze al tien jaar lang demonen uit in het bevrijdingspastoraat. Ik heb zelf laten bidden toen voelde En die vrouw die, die zag iets en die zei in mijn oor, ga weg, zei ze. En toen voelde ik ook iets weg aan Jan. Toen voelde ik me ook lichter daarna. Vragen en opmerkingen zijn tot morgen welkom, trouwens ook daarna op Goedemorgen Nederland .no. Straks, wanneer wordt computeren een verslaving? De eerste Europese bijzonder hoogleraar mediaopvoeding heeft zometeen het antwoord. Eerst nu toch het humeur van Diederik Ebbingen. Drie weken geleden ben ik gestopt met roken en de tweede stopdag begon het. Kriebel op de borst, maar geen kriebel die je weg kan krabben... maar een diepe kriebel die bij elke ademhaling licht langs je luchtpijp schuurt. Maar het schuren werd steeds harder en het schuurpapier steeds grover... totdat het voelde alsof een noodmuskaatras bij elke hap lucht... langs mijn longwand heen en weer raspte... en voor een scherpe pijn in mijn borst en in mijn rug zorgde. Het ademen werd steeds moeilijker en werd steeds zwaarder... en het piepen begon. Eén keer de trap op en ik stond met mijn handen... op mijn knieën uit te puffen, terwijl ik luisterde naar het gegier wat ik dan weg probeerde te hoesten. Maar alles zat nog muurvast en er klonk niet meer dan een droge holle blaf van een oude stervende terrier. En ik moest daarbij dan hard tegen mijn borst drukken om de helse pijn terug te duwen. Hoesten had dus geen zin, maar als het eenmaal begonnen was, was er niets in mij bij machten om het te stoppen, totdat langzaam maar zeker de eerste zwarte slijm klonten naar buiten schoten. De weg omhoog was ingeslagen, dat wist ik zeker. Het begon los te komen en eindelijk sliep ik weer, in plaats van paniekerige gedachten die zich s'nachts opdrongen, dat het al te laat was en dat het geen zin meer had, dat de kanker zich al diep... en comfortabel in mijn longen genesteld had... en dat de emfyseem de trage aftakeling reeds had ingezet. Nee, nu wist ik dat het goed zou komen, en ik blafte erop los... en de fluimen, die eerst nog zwart en bitter waren... werden helderder en zoeter, totdat er bij elke hoestas vanzelf... groene, compacte klodders door mijn keel mijn mond ingleden... waarvan ik het doodzonde vond om zijn linea recta de grootsteen in te spuwen... omdat ik nog even speels met mijn tong deze lichaams-eigen oester... langs mijn smaakpapillen wilde laten glijden. Na deze fase begon ik weer... Van van alles te ruiken kon ik ongestraft de trap weer op en werd ademen weer iets wat vanzelf ging. Ik genoot ervan, maar tijdens dat genieten kwam ongemerkt als een sluipmoordenaar die dwingende behoefte aan een sigaret weer opzetten. En ik pareerde de eerste speldenprikken met speels gemak, maar de speldenprikken werden messteken en ik moest mezelf steeds zwaarder wapenen tegen die duivelse verleiding. Eentje dan, eentje maar. Morgen stop ik weer. Zij Dierik Ebbingen. Morgen in het ochtenduur ook van Koos Postema. to learn the hard way what well, everybody knows you know I hate to be the one to say I told you so yeah you took the hard way you took the hard way the hardest way to go mm -hmm. Mm -hmm. now don't forget I said it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 Center, met de hardway. Het is zes voor half elf. Het wordt er voor ouders, dames en heren, niet makkelijker op. Meer dan 50 televisiezenders, de laptop, de smartphone, de iPad en de spelcomputer. Allemaal media waarmee uw kind informatie verzamelt. De vraag is: wat precies en hoe lang mag een kind van 8, acht, bijvoorbeeld, achter de spelcomputer? De eerste Europese bijzonder hoogleraar mediaopvoeding, Peter Nikke, weet op al deze vragen het antwoord. Tenminste, dat hoop ik, meneer Nikke. Goedemorgen. Goedemorgen. Weet u al die vragen het antwoord? Uh, nou, dat is niet zo makkelijk om dat te gaan beantwoorden. Ik ben net begonnen als hoogleraar, maar wellicht meer over vier jaar uh, dat we dan uh, meer concreet weten. Maar u weet uh, toch wel iets, anders bent u ja, toch geen bijzonder nee. hoogleraar? Of, uh... Nee, uiteraard, uiteraard. <laughs> of, of zullen we er meteen maar een einde maken aan dit gesprek? <laughs> <laughs> nee hoor. Nee. nee, kijk. Uh, is natuurlijk, uh, ouders kennen hun kinderen het beste, dus die kunnen goed aangeven van, nou, wanneer het mediagebruik uh, ja, binnen de perken blijft of wanneer ze toch het idee hebben dat het uh, ja, uh, uit, uh, uit de kom schiet. Um, en daar kunnen ze vooral op afgaan wanneer uh, ja, ze nog genoeg contact hebben met vriendjes, vriendinnetjes, uh, als de rapportcijfers uh, netjes zijn op school. Kijk, dan blijft het mediagebruik en uh, de effecten van die zijn uh, meestal wel uh, gewoon acceptabel. Maar eigenlijk zegt en... u dus, als ze zich niet gaan isoleren is er niks aan de hand? Nou, Wanneer je als ouder merkt dat je kind uh, ja, van alles en nog wat doet, hè, aan voldoende slaap uh, toekomt, uh, lekker uh, ook buiten speelt met andere kinderen, dan loopt het met uh, de meeste kinderen loopt het wel los. En dat is natuurlijk gelukkig ook zo. Wat we op het moment uh, vooral niet weten is van, nou, hoe ouders eigenlijk uh, aankijken tegen die media, wat ze er feitelijk aan doen in Nederland. Uh, dus in Nederland is er nog heel weinig onderzoek naar gedaan. En waar mogelijk toch risico's zitten uh, en welke hulpmiddelen ouders eigenlijk uh, zouden willen gebruiken. Ja, waar zitten de risico's? Nou, risico's kunnen dus vooral zitten in uh, extreem uh, gedrag. Dus dat ze heel veel achter die computer zitten of uh, heel veel tv kijken. Uh, uh, en heel weinig uh, tijd nog aan andere dingen besteden. Uh, dat komt voor. Um, maar ook als uh, kinderen op uh, te jonge leeftijd uh, bijvoorbeeld uh, games spelen... waar ze eigenlijk nog niet aan toe zijn. Of uh, films gaan bekijken waar ze eigenlijk nog te jong voor zijn. Want wat gebeurt er dan precies met ze? Nou, het kan zijn dat... Die producten dus niet goed aansluiten op uh, ja, de, de emotionele of de, de, de cognitieve ontwikkeling van kinderen. Dus dat ze het wel denken, het is hartstikke spannend en het is lekker stoer ja. om zo'n uh, zo game te spelen. Maar ja, dan zitten er toch uh, gewelddadige elementen in. Ja. Die uh, ze nog niet goed kunnen plaatsen, want hun referentiekader is nog niet afgebouwd. Daar ik maar kunnen zeggen. ze nog niet goed uh, mee omgaan, dat kunnen ja. ze nog niet goed kritisch uh, beschouwen. Dus ja. ja, dan heb je het idee, de kinderen kunnen het idee krijgen, ja, dat is allemaal echt en dat is hartstikke stoer en dat ga ik nadoen. Ja. Of uh, ik ga ook zo denken. Ja, en dan, uh, dan is het mis. Nou zijn veel van die games natuurlijk in de basis verslavend. Namelijk, uh, je wil er niet meer mee ophouden als je ermee bezig bent. Mm -hmm. Wanneer is het echt een problematische verslaving aan het worden? Nou, als je merkt dat uh, kinderen inderdaad, uh, als ze moeten stoppen... Uh, er toch eigenlijk ja, een soort onthoudingsverschijnselen bij krijgen. Uh, Zoals? Dat ze er constant uh, weer aan terugdenken. Eigenlijk dus niet kunnen stoppen. Uh, het is tijd om te gaan eten en je zegt tegen je kind van... joh, uh, we gaan nu aan tafel zitten... Maar het duurt dan echt nog een uur voordat ze eigenlijk naar beneden komen. Ja, dan is er echt wat aan de hand en dan zijn ze, ja, kun je zeggen. Verslaafd. net zo goed als dat het bij een gokverslaving aan de hand is. Ja, misschien moet je als ouder ook wel even boven gaan kijken dan als het nog een uur duurt voordat ze aan tafel komen zitten, of niet? Ja, dat is uh, feitelijk ook wel een probleem. Vroeger uh, ja, had je uh, een televisie die stond in de huiskamer. Tegenwoordig hebben kinderen vanaf een jaar of acht vaak hun eigen spelcomputer, hun eigen televisie, uh, dvd-spelers, eigen mobieltjes op steeds jongere leeftijd. Dus uh, al die media, dat uh, gebeurt steeds meer buiten het zicht van de ouders. En het is juist heel erg belangrijk van dat je daar als ouder toch het zicht op blijft houden... en dat je daar het goede gesprek met de kinderen over blijft voeren. Ja, Dus alleen maar gamen in het bijzijn van ouders in de woonkamer? Nou, niet per se alleen maar in de woonkamer... maar probeer wel als ouder zoveel mogelijk uh, daar zicht op te houden en goede afspraken te maken. En als je weet van dat je kind daar uh, goed mee om kan gaan en dat uh, inderdaad zeggen van... nou. Een uurtje, twee uurtjes spelen. En daarna ga ik weer wat anders doen. Ja. Kijk, dan kun je je kind vertrouwen. En uh, dan kun je op een gegeven moment besluiten... oké, okay, dan mag hij ook zijn eigen gameconsole wel hebben. Ja. Er wordt vaak uh, gespeculeerd over uh, het effect van geweldige, gewelddadige games... en gewelddadige televisieprogramma's op het gedrag van uh, jongeren. Mm -hmm. Zijn die aangetoond? Er uh, is ongeveer. Heel veel onderzoek naar gedaan uh, en er zijn inderdaad risico's verbonden hè? als kinderen te jong zijn voor bepaalde inhouden. Ja. Um, en wat we ook weten uit al dat onderzoek is dat die effecten niet zomaar optreden, maar dat die uh, afhankelijk zijn van hoe kinderen opgroeien en hoe ze opgevoed worden. Ja. En juist die rol van die ouders die is zo ontzettend belangrijk erbij, omdat als ouders uh, meekijken, commentaar geven, uh, kritische opmerkingen maken... Dan helpt dat kinderen om ja, gezond en bewust te kijken naar het vermaak. Want op zich, een gewelddadige film of een serie, dat is op zich nog zo erg. Nee. Maar wanneer je het idee hebt van ja, dat is echt en dat is stoer, ja, dan is het mis. Maar als ouders daar dus ja. commentaar bij leveren, dan leren kinderen zoiets van, nou, het is puur vermaak, ja. het is maar een spelletje in een game, of het is in een film, is het niet echt. Goed. En dan is het niet erg. Nou, u weet al heel wat bij het aantreden als uh, bijzonder hoogleraar, uh, valt mij op. Uh, wat wilt u nou, uh, laten we zeggen, over vier jaar in één zin bereikt hebben in dat, hoge, in dat professoraat? Nou, dat we dus uh, beter weten van hoe Nederlandse ouders uh, met hun kinderen omgaan. En dat dan echt vanaf de babyleeftijd tot uh, pakweg 18 jaar, misschien nog wel ouder. Ja. Uh, want dat is nog heel erg versnipperd. Ja. En uh, vooral hoe daar uh, instrumenten als de Kijkwijs of Becky, maar ook uh, brochures, oude avonden, uh, trainingen voor professionele opvoedingsondersteuners. Juist. Hoe die daar goed op kunnen aansluiten. Zodat ouders uh, zo goed mogelijk geholpen zijn om die mediaopvoeding dus uh, thuis tot zijn recht te laten komen. Peter Nikke, bijzonder hoogleraar mediaopvoeding. Ik dank u wel en succes met uw werk. Graag gedaan. Half elf, dames en heren. Zometeen het nieuws. Eerst nu, Prem, waar ben je vandaag? Goedemorgen, Sven Kokkelman. Ik ben in Zeeland. Zand. Dat is een prachtig pittoresk dorpje. En hier willen ze Belgen lokken om de sociale huurwoningen die hier leeg staan te vullen. En ik heb een veel beter plan. Ik vind dat we mensen uit de Randstad, die een uitkering hebben, dat die iets terug moeten doen uit solidariteit. En dat ze dus moeten komen wonen in Zeeland. Marco Pastors is het een beetje met me eens. En er zijn een, is een sp mevrouw die het met me oneens is. En we hebben twee directeuren van woningbouwverenigingen. Maar dat doen we allemaal naar de warme aangename stem van Dorald Megens. Radio 1, het NOS-journaal. De ANVR heeft 30 reisorganisaties op een zwarte lijst gezet... omdat ze zich niet houden aan de wettelijke garantieverplichtingen. Reizigers zijn er bij deze 30 niet zeker van dat ze hun geld terugkrijgen... of gratis naar huis kunnen mocht de organisatie failliet gaan. De lijst staat op de website van de ANVR. De Nationale Recherche heeft twee online escortbureaus gesloten. Ze worden verdacht van mensenhandel. zijn de sites Susanna.com en pleasureescort.nl. Op de twee websites staat nu een doorverwijzing naar de politie. Escortbureaus zouden vrouwen onder valse voorwenselen naar Nederland lokken. Minister Opstelte werkt aan een wetsvoorstel... waarmee het mogelijk wordt kentekens die zijn gefilmd of gefotografeerd... bij controles langs de weg vier weken te bewaren. Nu mag dat niet, maar de pakkans wordt groter... als de kentekens wel bewaard worden, zegt Opstelte. En voetballer Ronaldinho keert terug naar zijn vaderland Brazilië. Hij heeft een contract bij de club Flamengo in Rio de Janeiro. Ronaldinho, 30 is Hij had bij AC Milan geen basisplaats meer. En bij Flamengo hoopt hij zich in de kijker te spelen... voor het nationale elftal van Brazilië. Dat zijn de hoofdpunten uit de nieuws. ANWB Verkeersinformatie. De files nemen nu snel af bij elkaar. Zaten er nog 40 kilometer. Ik noemde de drie langste files. Dat is op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn nog 7 kilometer bij Deventer Oost. Daar waren lange tijd twee rijstroken dicht, maar die zijn inmiddels weer open. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Roelevarensveen en Zoete nog 6 kilometer. En nog een lange file op de A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Lexmond en Nieuwegein 7 kilometer. Dit is Radio 1, NTR. Remtime. Remradacationen. We zijn een beschaafd land. Dat uitzicht in de solidariteit met de mensen aan de onderkant van de economische samenleving. Kan je niet in je eigen onderhoud voorzien, dan helpen we je. Uit ons belastinggeld krijg je uitkering om te leven. En omdat je inkomen te laag is voor het huren van een huis, krijg je ook nog geld om de huur te betalen. Als we huizen bouwen, dan zorgen we ervoor dat een deel van die huizen bestemd is voor mensen die niet genoeg verdienen om een huis te kopen of in de vrije sector te huren. Sociale huurwoningen heet dat. Geweldig die solidariteit. Maar hoe zit het met de solidariteit van de mensen die een bijstandsuitkering ontvangen en huursubsidie of huurtoeslag? In de Randstad is er een groot tekort aan goedkope huurwoningen. Maar in Limburg, Groningen en Zeeland zijn er heel veel lege woningen. Moet je niet tegen mensen met een bijstandsuitkering zeggen... je hebt geen economische verbondenheid met de Randstad... wees solidair met je mede Nederlanders en verhuis naar de plekken waar er leegstand is... Wat denkt u? Is dit een goed plan? Of vindt u mij een asociale rechtse patje PR? Bel me op 0800-1121. Mail naar primtime.ntr.nl. En tweet ga naar hashtag Primtime Radio 1. Solidariteit moet van twee kanten komen. Welkom bij Primtime. It's Patricia's brood en banket hier in het dorp Heinketzand. Dat is het begrip. En ik vind het altijd geweldig als vrouwen ook economisch ondernemen. Goedemorgen Patricia. Jij weet precies hoe het in het dorp is. Uh, is er hier veel leegstand? Um, onder de ondernemers, de winkeliers inderdaad, hier zo zijn een aantal panden die op het moment uh, wat langer leeg staan. Ja, dat is eigenlijk best zonde. Er is... Zijn er niet genoeg mensen die in Heinkensland wonen dan? Er zijn uh, wel genoeg mensen om uh, in Heinkesand te wonen. Maar uh, de ondernemers uh, laten het een beetje afweten eigenlijk, om uh, op Heinkensland te starten met een onderneming. En als we nou uit de Randstad uh, zeg maar 2000 mensen met een bijstandsuitkering... naar Heinkensand zouden laten komen om hier die lege woningen te vullen... zou je dat een goed idee vinden? Met een bijstandsuitkering. Ja. Um, op zich, kijk, alle mensen zijn welkom. Dat is gewoon een ding wat heel zeker is. En um, het is ook een verrijking voor het dorp natuurlijk. En toch ben ik ook wel van mening... Ja, als ondernemer wezende de mensen moeten wel wat te besteden hebben. Ja, maar voor brood heeft iedereen geld. Uh, zou, je, zou je er zeggen van nou Prim, aan de andere kant... mensen moeten vrij zijn om te wonen waar ze willen. Of zeg je nou, uh, laat ze toch maar komen. Um, Zeeland uh, heeft heel veel te bieden, vind ik zelf. Het is een, een rustig, eigenlijk, rustig gelegen. Het wonen op zich is gewoon uh, ons kent ons. Altijd een praatje voor iedereen. En de mensen hebben het idee over zeeuwen dat ze stug zijn. Maar dat is, iets, uh, dat is een fabeltje. Rien, heb je wel een foto gemaakt van Patricia? Als u op de website kijkt, dank u wel Patricia. Als u op de website kijkt, luisteraars, dan kunt u zien wat een vrolijke, leuke vrouw Patricia is. En ik wil graag met u... Praten de luisteraars hierover, want ik had de talk radio gedaan in aanloop naar Oud opnieuw, en toen waren er heel veel mensen heel boos op mij, omdat ik maar suggereerde dat mensen die niet economisch gebonden waren, of geen economisch nut hadden in de Randstad, maar moesten vertrekken. En het is niet als grap bedoeld, ik wil het met u hebben over de solidariteit. Hoe zit het met de solidariteit van de mensen die geen economische nut hebben? Kunnen zij niet solidair zijn door ontvolkte gebieden te gaan bevolken? U mag bellen met 0800-1121, u kunt mailen naar primtime.ntr.nl NL. En u mag ook langskomen bij de bus. Die staat in Heinkensand. Die staat, tegenover, uh, staat voor, voor het gebouw van de Woningbouwcorporatie, RNB. Komt u maar langs en zeg me wat u erover denkt. Oh ja, doe maar zong wel een heel uurtje hierover. Aan de bewoners van dit pand. Uh, goedemorgen, mevrouw Lian Colleen. U bent de fractievoorzitter van de SP uit Vlissingen. En laat me het raden, u vindt mijn idee verschrikkelijk slecht. Ja, ik heb je altijd heel erg leuk gevonden. Maar ik heb nu zoiets van... Prem is echt volledig van padje. Waarom? Omdat uh, wat jij onder solidariteit verstaat... nou, daar heb ik hele andere ideeën over. Jij vindt mensen met een uitkering een probleem. Dus in plaats van te zorgen dat die mensen aan het werk komen... Wil jij ze gaan deporteren naar Zeeland toe? Ja, ik vind dit echt doodeng. Maar ik vind ze geen probleem. Ik denk, um, op de plek in de Randstad... daar komen ze maar niet aan werk toe. En hier hebt u een groot probleem met leegstand. Want meneer Peter Bevers... u bent directeur van de woningcorporatie RNB. Hoeveel leegstand hebt u hier... Uh, in dit gebied, uh, en in die zin uh, moet ik je ook tegenspreken... is er eigenlijk helemaal geen sprake van de leegstand. Behalve de normale frictieleegstand. Mm -hmm. Het echte probleem, als je het wat breder bekijkt, uh, zit uh, in uh, Zeeuws-Vlaanderen. Ja. Uh, en in Zeeuws-Vlaanderen zie je op dit moment uh, de echte gevolgen uh, van, uh, van de krimp echter, we zien wel aankomen dat we over een aantal jaren ook in deze gebieden te maken krijgen met een krimpende bevolkingsgroei. En dan zullen we daarvoor gesteld moeten zijn. Ja, maar meneer De Ridder, u bent de directeur van woningcorporatie Klavis. Ja. Jullie zijn plannen aan het ontwikkelen om Belgen naar Zeeland te trekken. Hoe zit dat? Ja, dat klopt. Uh, in aansluiting wat de heer Bevers zegt, is er in Zuid-Vlaanderen wel wat meer leegstand dan hier aan, de, aan, de, aan deze kant in, in Heinkesand. En uh, om eigenlijk uh, die demografische ontwikkeling die, uh, die plaatsvindt, wat uh, de krimp, zeg maar in Nederland, die je nu ziet in Oost-Groningen en, uh, en in Limburg. En in, uh, in mindere mate nog in Zuid-Vlaanderen. En om eigenlijk om een zachte landing voor te bereiden, zijn we eigenlijk aan het kijken welke kansen zijn er in onze regio om, om te voorkomen dat er situaties zich gaan optreden waar we echt of, uh, uh, grootschalige leegstand krijgen. En, en toen hebben we gedacht van we zouden ons kunnen richten op onze zuiderburen omdat we daar zo dicht tegenaan wonen. En omdat daar op de woningmarkt problemen aan het ontstaan. Zijn. Uh, Luisteraars, vanaf 1 januari is het verboden voor woningcorporaties... om mensen met een, een inkomen hoger dan 33.000 euro... een sociale huurwoning te geven. Dus dat wil zeggen dat jullie markt voor de sociale huurwoningen gekrompen is. Is dat goed gezegd? Nou, om te beginnen is het niet verboden. Hè? Het is zo dat uh, er een regel is waarin aangegeven wordt dat inkomens tot 33.000 euro in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Daarnaast is er nog een categorie van ongeveer 10% die je kunt aanwenden voor mensen met een urgentie. In dit gebied kunnen we die categorie ook gebruiken om mensen met een middeninkomen, en dan praat je over de politieagenten, de verplegers, et cetera, om die ook aan een woning te helpen. En dat is wat wij ook gaan doen. Oké. Okay, en nu is dus mijn probleem dat ik een beetje boos op u bent, dat u Belgen wil halen om in woningen die met ons belastinggeld zijn gebouwd... sociale huurwoningen om daar te gaan wonen... terwijl we in de Randstad een groot tekort hebben aan woningen. In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht is er woningnood. Waarom lokt u niet de mensen uit de Randstad hierheen, meneer B? Uh, meneer de Ridder? Uh, dat doen we ook. Uh, we zijn, uh, als je kijkt naar zuid vlaanderen zijn we een tijd geleden een, uh, een campagne begonnen... Uw Nieuwe Toekomst. En daarmee hebben we zelfs op de emigratiebeurs gestaan... om mensen te verleiden om niet uit Nederland te emigreren... maar om juist de stap naar zuid vlaanderen te maken. Dus we richten ons niet alleen op Belgen richten ons op, uh, op heel Nederland. Maar dat, is het succesvol? Komen de mensen uit... Er, er, er komen mensen natuurlijk ja. niet uh, in, uh, met honderden tegelijk... maar uh, er zijn goede resultaten geboekt. Goedemorgen, Marco Pastors. Goedemorgen, Prem. Hoe gaat het met je gelukkig nieuwjaar? Het gaat uh, erg goed. Ik ben een beetje verkouden. Verder gaat het prima. Marco Pastors, jij bent de initiatiefnemer geweest... in Leefbaar, Leefbaar Rotterdam van de Rotterdamwet. Wat hier de Rotterdamwet in? Uh, die wet die bepaalde dat in... Uh, in wijken waar al heel veel mensen zijn die, die een, uh, een uitkering hebben, die geen werk hebben, uh, dat daar geen nieuwe mensen uh, met een uitkering uh, bij mogen komen. Ik heb zelf uh, voor Primetime Televisie een aflevering gemaakt over die rotterdam -wet. Er was in het begin heel veel controverse erover. Maar inmiddels is die wet steeds verlengd. Dat geldt nu ook in andere gemeenten. Hè? Uh, nee, niet in andere gemeenten. Maar uh, uh, de wet is wel verlengd. En uh, uh, sinds 2006 uh, is er een uh, T van de A-bestuur in uh, Rotterdam. Uh, en dat gaat dus ook gewoon door uh, met die wet. Um, en het zou ook een heel goed idee zijn uh, voor andere gemeenten... waar uh, wijken door de grond uh, dreigen te zakken. Maar goed, dat heeft niet zoveel met zeeuw te maken. Nou, natuurlijk. Marco, waar het bij mij wel om gaat... en ik, ik vraag aan u allen om daarop te reageren. U, wie weet u, mevrouw Colleen? Kijk... Um... Iemand die een uitkering heeft, een bijstandsuitkering... het gaat me niet om iemand met de WHO of ouderen... het gaat me om iemand met een bijstandsuitkering. Dat is iemand die in beginsel kan werken... maar vaak kunnen die mensen geen werk vinden. En dan zeg ik, in Amsterdam is er een groot probleem... voor politieagenten, verpleegsters, Rotterdam ook, Den Haag, Utrecht... om betaalbare woningen te vinden en ze zijn economisch gebonden. Mevrouw Colleen, wat is er asociaals aan om te zeggen... in ruil voor de solidariteit die jij krijgt van je mede-Nederlanders... ben jij ook solidair en ga jij de ontvolking tegen? Want wat verlies je? Niet. Nou, je verliest een heleboel, want waarom wij een krimpregio zijn... dat komt onder andere doordat er hier gewoon te weinig werk is. Jij hebt nu als oplossing van stuur mensen zonder een baan hier maar naartoe. Daarmee vind ik dat jij mensen in een bijstandsuitkering wil blijven houden. Nee, het probleem oplossen zou zijn om te zorgen dat er werk komt voor die mensen. Ja, maar in Zeeland zijn er ongeveer... Uh, 4,3 vacatures op 1000 inwoners. Uh, uh, uh, dus er is nog uh, uh, uh, genoeg, genoeg werk hier. Als je kijkt naar mensen met een bijstandsuitkering... in Amsterdam 38.700, in Den Haag 21.090 mensen... in Rotterdam 36.200 en in Utrecht 7.700. Als je nou uit Amsterdam 10.000 mensen naar Zeeels-Vlaanderen laat gaan... krijg je een aantal dingen erbij. Ruimte, rust... Goede woningen. Meneer Peters, wat betaal ik in sils vlaanderen voor een eengezinswoning met een grote tuin? Ik kan voor mijn gebied spreken dat wij gemiddeld 550 euro rekenen voor een woning. Voor een eengezinswoning? gezinswoning. Bij u ook, meneer? Ja, dat klopt in Zijls-Vlaanderen ook. Nou, dus mevrouw Colijn, kijk, dat betekent dat mensen veel minder geld kwijt zijn aan het huren. Ze wonen in een betere buurt. Dat is toch allemaal top? Meneer, met een bijstandsuitkering is dat nog een heel hoop geld. En ik vind het nog, nog steeds een hapsnap oplossing. Want in plaats van te zorgen dat er bijvoorbeeld in de Randstad... goedkopere sociale huurwoningen komen... gaat u dit probleem gewoon verplaatsen in plaats van het op te lossen. Goedemorgen Bert. Goedemorgen. Hallo? Ja, dag, dag. Oh ja, ik ben inderdaad. Ja, natuurlijk Bert. Ik spreek, ik spreek met Bert. Ja, ik, ik woon in Amsterdam. En daar, wat, wat ik alleen dacht is dat een mens niet alleen een economisch gegeven is... Mm -hmm. En als je hem dus uit de sociale omgeving haalt, waar ook een netwerk zit... waardoor ze vaak weer aan het werk komen, dan komen ze helemaal niet meer aan het werk. Maar, maar Bert, dus zou je, als je, al, zou je werk mee... jij Bert? Ja. Wat voor baan heb je? Nou, vandaag ga ik hangmat ophangen. Oké, maar zo, kijk, vroeger was het zo dat als je geen werk had... zie mensen uit Zeeland ja. Zee die trokken heel vaak naar Rotterdam. Omdat ze, ja. je, dus je ging sorry, plekken zoeken waar je werk had. Dus het economische nut is het belangrijkste in het leven, dacht ik. Uh, nou ja, maar het, het hangt met elkaar samen. Want juist als je dus op een verjaardagsfeestje iemand ontmoet, dan denk je, oh ja, je kan wel met mij samenwerken. Dus, en, als, en als die mensen helemaal opnieuw een sociaal netwerk moeten opbouwen, dan zijn ze nog verder van huis, letterlijk. Oké, okay, dankjewel voor het bellen, Bert. Marco Pastors, ik heb van jou nog niet gehoord ja. wat je van mijn idee vindt. Ik, ik vind het eigenlijk wel een heel erg goed idee. Ik moest, ik moest er even aan wennen. Ik vond het toen ik het eerst hoorde wel erg rechts. Maar nu ik er wat meer over nadenk, uh, is het een heel goed idee. De, de, de wethouder van Amsterdam, uh, mevrouw Van S, uh, die over de uitkeringen gaat... die heeft uh, laatst gezegd, van, ja, wij stoppen uh, met geld uitgeven... om mensen aan het werk te krijgen voor een deel van ons bestand. Want dat heeft geen enkele zin. Dat kost de belastingbetaler alleen maar geld. Bovendien wordt dat bezuinigd. Uh, en die mensen gaan toch nooit meer aan het werk. Dus de goedkoopste manier is ze maar gewoon uh, doorbetalen. Nou, is Amsterdam een uh, gemeente waar... Uh, er zijn enorme wachtlijsten voor sociale huurwoningen. Dus je zou kunnen zeggen: als je die mensen die blijkbaar opgegeven worden door een PvdA-wethouder in Amsterdam, nou dan ben je natuurlijk ver weg. Wat betreft hun kans op werk. Maar als je het is daarvan echt... zegt van nou. Uh, laten we eens kijken of dat die mensen misschien niet... ook naar een veel rustiger omgeving uh, willen verhuizen. Wie weet bloeien ze daar wel van op. Oké, okay, Marco Pastors, al ik al moet je corrigeren op twee punten. André van Es is de GroenLinks-wethouder. En voordat mevrouw Colleen gaat reageren... Irene, goedemorgen. Ik hoor van Barbara dat u heel boos op me bent. Ja, ik word heel boos van dit soort uh, onderwerpen. Ik vind dat er niet vo voldoende is doorgedacht uh, hierover. Want je gaat hier de problemen clusteren... Je hebt het niet aan de mensen zelf gevraagd, je hebt, er is geen onderzoek lichter aan ten grondslag. De gemeentes, die krijgen daar allemaal mensen die in de bijstand zitten, want iemand die werk heeft, die kan je niet zo verplaatsen, die blijft bij zijn werk. Dus dat worden allemaal bijstanders, dat moeten de gemeentes allemaal zelf betalen. Die krijgen het van het REEK. En je gaat ze ergens naartoe brengen waar ze nog minder kans hebben. dat je eigenlijk doet, Prem. Dat is de mensen afschrijven die in de bijstand zitten. Nee, uh, Want die zet je op een plek waar ze geen werk kunnen vinden. Wacht even, eerst Marco Pastos, Marco Pastos, en ga ik je gaan. Is dat een tunnelvisie? En ik kan er gewoon niet tegen dat al die dingen maar over Nederland uitgestort worden en wij moeten dat allemaal maar aanhoren. En het is volkomen onderdacht. En blijft even, dan later gaat nadenken over wat er gezegd is, niet meer. Irene, blijf aan de lijn. Je krijgt de kans op een weerwoord. Marco Pastors eerst. Ga je gang, Marco. Ja, ik ben het met deze mevrouw eens dat de uitvoeringsaspecten goed moeten worden bedacht en dat we maar eens moeten beginnen met het aan de mensen zelf te vragen, want die weten willen mensen wel vrijwillig weg. En ik kan me ook voorstellen dat Amsterdam er misschien zelf ook wel wat voor over heeft. Als in ruil daarvoor mensen naar Amsterdam kunnen komen die Amsterdam nodig heeft, hè, zoals politieagenten, verpleegers, die kunnen nu in Amsterdam niets meer vinden. Uh, dan heeft uh, de stad er ook wat aan. En dan kunnen die gemeenten waar die mensen naartoe gaan, in zuid vlaanderen bijvoorbeeld, misschien ook nog wel wat geld bijkrijgen. Uh, Irene, ik krijg ook een mail van hem. Prim, je bent inderdaad een rechtse klootzak. Je kunt niet op basis van solidariteit van mensen verwachten... dat mensen hun sociale omgeving verlaten. Maak je sterk voor het creëren van werk. Bijvoorbeeld net als jij van belastinggeld. Maar mevrouw Colijna, Irene. Irene, even... ...dat je altijd over mijn belasting gaat. Tegenwoordig kan ik je bijna niet meer horen. Ik zet de radio uit een half uur. Ik, die emoties die over ons heen gestort worden... ...die we thuis maar moeten verwerken... De, de, ...het grootste deel van de dingen die gezegd worden... ...worden ondoordacht gezegd. Laten we de tijd die jullie hebben om uit te zenden... ...besteden aan minder mensen aan het woord laten... ...en een beetje inzicht alsjeblieft. Oké, okay, maar Irene, mijn ja, maar... bedoeling hiermee is ook inzicht. Is boel, maar u geeft ook weinig argumenten. Ik hoor net iemand... Via de mail zeggen dat, uh, uh, dat de sociale omgeving, uh, dat je daar geen mensen uit weg moet halen. Maar er zijn juist dat ook heel ook veel belangrijk. mensen die die, die die wijken in die grote steden helemaal niet zo'n sociale omgeving meer vinden. Hè? Mensen met geld, die gaan bijvoorbeeld Drenthe nieren. Waarom zou je niet mensen met minder geld naar zijn Vlaanderen laten verhuizen als ze dat zelf willen? Omdat die minder geld hebben. Maar Irene, mag ik een vraag aan je stellen? Nee, het is helemaal niet zo goedkoop. Je bent overal verder van weg. En je, dus, je hebt geen sociaal netwerk. Je hebt geen werk waar je iedere dag naartoe moet. Het versnippert steeds meer je leven. Maar Irene, mag ik een vraag stellen? Kijk, ja? um, we gaan er vanzelfsprekend van uit... dat wij, iemand die geen geld heeft... dat we die persoon geld geven in de vorm van een bijstandsuitkering. Ja, het is niet dat wij die persoon geld geven. Dat vind ik zo lullig klinken. Het is de maatschappij, wij Nederlanders samen. Ja, de maatschappij. Maar dat zit toch wij de hele maatschappij te bewaren, ook voor de mensen die geld hebben. Want als het uit het evenwicht raakt, dan is het ook vervelend voor de mensen die geld hebben. Ja, maar daarom is mijn vraag, Irene, als wij, met wij bedoel ik alle Nederlanders, de belastingbetalende Nederlanders, vinden het een norm, vinden het een norm van beschaving om je medemens een uitkering te geven als die onvoldoende inkomen heeft. We Dat vinden, heb je allemaal al gezegd. Oké, okay, maar nu zeg ik, wat doet die ontvanger terug? Wat doet die ontvanger terug? Dat is een ander onderwerp. Nee, dat... En dat is ook iets waar je met meer inzicht over moet praten. En niet met een tunnelvisie over... daar is het leeg, ze daar maar naartoe. Want hier zijn ze economisch niks waard. Maar Irene, als je het niet bespreekt... dan komt er ook geen verandering in. En er je zijn moet mensen... het wel bespreken, maar met meer inzicht. Maar welk inzicht ontbreekt dan in deze discussie? Uh, het inzicht... Dat de, hoe, hoe, hoe krijg je die mensen zodat ze op hun plaats zijn in de samenleving? En waarom worden ze uitgestoten? Wat denk je van de globalisering en de marktwerking? De moorden, de concurrentie, mensen die hun banen moeten houden... en de andere mensen eruit pesten. Okay. Daardoor raken allerlei mensen het pad kwijt. Irene, en de mensen die op de laagste sociaal-economische laag zijn... Die, weten, die, die hebben de grootste klappen te verduren... en die hebben de minste uh, kwaliteiten om zich te kunnen verweren. Irene, hartstikke bedankt dat je hebt gebeld argument is tenminste gehoord, mevrouw Colleen, um, ik, ik wil dit echt bespreken daarom vroeg ik u ook om te komen en de directeur van de Woordencorporatie, omdat ik niet snap dat we in Nederland bepaalde discussies niet kunnen voeren. U bent van de socialistische partij, volgens mij is socialisme, je werkt en zorgt voor jezelf en als je helpt de anderen die niet kunnen. Maar die anderen moeten zichzelf toch ook helpen, dus mijn vraag is, als je Nederland kan helpen, waarom wordt u zo boos om, het is toch een legitieme discussie? Ik vind hem uh, zeer legitiem, die discussie, maar we ver, uh, verschillen hier ontzettend van mening over. Want u denkt gewoon, of jij denkt gewoon... dat het op te lossen is door mensen te deporteren. En dat vind ik heel erg okay, slecht aan deze discussie. Ik haal het discussie. verplichte karakter weg. Ik haal het verplichte karakter weg. Ja, maar goed, ik als ik het stel het, het zoals Marco Pastor zegt. We zeggen tegen mensen met een uitkering die in Amsterdam wonen. Als u verhuist naar zeels vlaanderen dan krijgt u het prachtige woning van een van de corporaties... voor 550 euro. En omdat je dat hebt gedaan en je medemens gediend hebt... krijg je 10% verhoging op je uitkering gedurende drie jaar. Zou u er dan voor zijn? Nee, nog steeds niet, want ik vind dat je mensen echt daadwerkelijk kansen moet bieden. En dat heeft niks te maken met ze te gaan, want dat woord blijf ik toch gebruiken terwijl ik het een rot woord vind, maar door ze te deporteren, want dat is gewoon wat je wilt. En dat vind ik gewoon absoluut niet oké. Okay. Meneer de Ridder, zou u met uw woningcorporatie blij zijn als er uitkeringstrekkers zouden komen wonen in Zeeels-Vlaanderen? Nou, ik denk dat je het niet zo negatief moet bestempelen door te zeggen: van zal je blij zijn dat er uitkeringstrekkers komen. Kijk, we, we, zijn, we, we, we kijken naar de kansen in de markt om, om, om te zorgen dat we mensen kunnen huisvesten. Daar zijn we ook voor. Ja. Dus we zijn er ook voor om mensen met een uitkering uh, te huisvesten. Dat zullen we ook nooit weigeren, uiteraard. Maar om uit nou te zeggen van je moet. Het is in het verleden ook wel geprobeerd. En er zijn in het verleden uh, uit de Randstad mensen uh, massaal richting Zuid-Vlaanderen gestuurd, voor zover ik heb begrepen. En dat heeft ook niet altijd tot succes geleid. Dus ik denk ook wat voornamelijk dat verplichtende karakter. dat je dat in elk geval uh, af moet halen, want je kunt niet zomaar mensen in Amsterdam verplichten van pak je boeltje op en ga in Zeeuws vlaanderen wonen. En uh, ik denk dat je ze ook mogelijkheden uh, moet bieden. En ik denk dat er ook wel een reactie van de gemeente komt, van ja, uh, daar zitten wij natuurlijk uh, als gemeenten, uh, zitten daar ook niet op te wachten als alle uitkeringsgerechtigden uh, ineens bij de gemeente op de stoep staan, die toch al in een moeilijke regio zitten om het hoofd boven water te houden. Maar mevrouw Colleen, we stellen steeds meer eisen als je een uitkering gaat aanvragen op die 23ste, krijg je Geen geld, je moet gaan werken. De mensen worden verplicht om re integratietraject in te gaan. Want Marco Pastor zegt, dat wethouder van Es van GroenLinks in Amsterdam, zegt, een deel van die mensen is een illusie dat je ze aan het werk hebt. Die mensen zijn ongelukkig in Amsterdam. Ze voelen zich opgejaagd door de sociale diensten. Ze voelen zich gecontroleerd. Als je die mensen in de vrijheid plaatst, gewoon even out of the box denken. En die mensen zouden het vrijwillig willen. Wat, wat let u? Waarom bent u er nog steeds tegen? Nou, nee, maar vrijwillig bedoel mensen, die vind ik ook dat die gewoon het recht hebben om te wonen waar ze willen wonen. Maar dan slaat heel deze stelling toch helemaal nergens op? Nou ja. Jan-Jaap stuurt de mail, nu is het beoordeling op geld inkomen straks op huidskleur... Ja, hoe zit het aan dingen? Nou, mag ik u allemaal bedanken. Die discussie is nog niet klaar. Ik beloof u één ding, meneer Colijn en Marco Pastors. We gaan het nog een keer dit jaar doen. Omdat ik toch wil weten waarom de SP... die altijd out of the box denkt... als het hierop komt, zo, zo star is in uw denken. Nee, we, we zijn helemaal niet star. Maar dat out of the box de denken... dan denk ik juist meer aan de mensen. En niet aan gedwongen deportatie. Echt niet. <laughs> Oké, okay. ik, uh, ik lees nog een paar mails voor. Dan sturen je mensen naar een regio... waar ze zeker niet aan het werk kunnen komen. Want mensen... ...mensen trekken immers weg omdat er geen werk meer is. Als Prim dan bij een volgende aflevering niet gaat zeuren... ...dat diezelfde mensen nog steeds geen werk hebben... ...dan er zullen er vast mensen zijn die in het mooie Zeeland willen wonen. Zelf, zelfs zou ik graag in Zeeland willen wonen, alleen werk is er niet. Dus moest ik eerst in de bijstand, dat zegt Kees. En oh, Evert zegt, Belgen krijgen die weg bij moeders pappot. Misschien wil ze zelfs Vlaanderen nog net een beetje lukken... ...maar niet aan de andere kant van de Schelde. Klopt dat, heren? Is het zo moeilijk om die Belgen te lokken? Uh, ik denk dat je flink je best moet doen om uh, de Belgen over de Schelde heen... Uh te krijgen, maar ik denk wel dat die mogelijkheden de, wel degelijk zijn. Luisteraars, het is dinsdag en dat betekent. A puzzle, a puzzle, a puzzle, a puzzle. Luisteraars, het is de man die iedere dinsdag in primetime komt en wat ik dus fantastisch vind. Ik wilde heel graag in Zeeland zijn, want ik wil reclame maken voor Zeeland, want Zeeland is een fantastische plaats, ook als badplaats in de winter. En meneer Denijs, goedemorgen. Goedemorgen, Prem. Vaak opgetreden in Zeeland. Uh, niet zo vaak als ik zou willen. Het is toch een, uh, op de een of andere manier uh, is het een heel apart, mooi, maar apart gedeelte van Nederland. En, Mijn, en... de bassist woont overigens wel in Zeeland in, in Middelburg. En dan moet, die moet dan iedere dag zoveel kilometer. Iedere dag. Ja, je moet er wat van over hebben. Ah, Oké, okay, het is wel een goede bassist. <laughs> ja, het is een hele goede. Nou, en nu hebt u op uw nieuwe cd... een prachtig ja. liedje. De cd is eigenlijk eindelijk vrij. Badplaats ja. in de winter. Hoe kwam u op, op, op die cd, op dat lied uit? Uh, nou, ik, ben jij wel eens uh, geweest in een uh, badplaats, een bekende badplaats... bijvoorbeeld Zandvoort of zo, uh, in de winter? Ja, ik ben in Vlissingen geweest uh, uh, bij het filmfestival Film nou, by is gewoon een hele mooie stad. Maar als het, niet, als het alleen maar een badplaats is, zoals bijvoorbeeld Zandvoort... Uh, dan is de sfeer echt niet om te pruimen. Ik persoonlijk, er zijn er maar een paar uh, badplaatsen waarvan ik zeg: ook in de winter is dat mooi. Bijvoorbeeld Scheveningen, dat komt omdat het al heel oud is. Maar ook Ostende in uh, België, waar ik zelf een uh, aantal keren in de winter heb uh, gelogeerd. En dat komt uh, omdat die, die, die steden, die badplaatsen, hebben van zichzelf al zoiets intrigerends en sfeervols dat het ook in de winter mooi is. Maar voor de rest. Over het algemeen moet je volgens mij daar niet komen, tenzij de woont natuurlijk. Want uh, ja, alles is dicht waarvan waar je gewoon bent, dat het open is in de zomer. De mooie plekken die je kent, zelfs, zelfs de free tent is dicht, de wijze van spreken. Nee, en de badplaats in de winter is in zijn algemeenheid niet het leukste om te zijn. En daarom draaien we Rob Denees met Badplaats in de Winter. Dank u wel, meneer Denees. Tot de volgende week. Graag gedaan, Pram. Van haar, van haar, heen heen. Alle luisteraars, alle deelnemers en alle gasten. Dit programma is mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers, de financiers van de publieke omroep en de huurtoeslag. Redactie Solema Elgal, die Anouk Tulner en Rien Aarts, die ook social media en internet doet. Productie Hans Twint en Momo Sarou. Techniek, logistiek en transport. Parttime fotograaf Bart Daatselaar. Eindredactie RG Barbara van der Klis. Na de ster en het nieuws met Doran Megens hoor u, hoort u Felix Murders met de gids.fm. Morgen ben ik er weer. Namaste, dag. Herger dan een spunter in je oog, of op het een nieuws. Aan een badplaats in de zomer, of een peddelstuurgitaar. De Of de enige foto die ik nog heb van haar. Van haar, van haar, hey hey hey, hey. Van haar, van haar, hey. Het is terecht dat het vertrouwen in de politiek groeit. Nou, dat is natuurlijk de stelling, daar kun je het alleen maar mee eens zijn. Het optimisme is te vroeg. We hebben een hele goede leider, alleen we hebben geen boodschap. Het vertrouwen is er, geloof mij niet. Je hebt een x aantal personen nodig die echt vertrouwen wekken. Het nieuws van de dag. Een prikkelende stelling. Een gast in de studio. Men kijkt steeds meer naar mensen en niet zozeer naar instituties en partijen. En uw mening die telt. Ja, uh, wat ik zeg wel...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 En met het iPhone zakelijk abonnement van 50 euro per maand betaalt u slechts 58 euro voor uw iPhone 4. Ga naar vodafone.nl/business, de Vodafone winkel of bel 0800 0500. Start uw iPhone 4. Ons netwerk is er klaar voor. Power to you, Vodafone. Tot 4,5% rente op ons klimspaardeposito. Kijk op frieslandbank.nl.